En als het uh, helemaal goed is, dan hebben we nu aan de telefoon... de heer Polman, George Polman, uh, over een update van het Watertorenplein. Goedemorgen, dat klopt. Ik ben aan de telefoon. Goedemorgen. Nou, dat is heel erg fijn. Want uh, deze ochtend zijn er wat haperingen op het gebied van de techniek. Dus ik ben iedereen weer blij verrast als het uh, helemaal goed gaat. Uh, fijn dat u in de, in de uitzending bent. Ja, en uh, heel veel luisteraars willen natuurlijk graag weten van... Hoe staat het voor bij het Watertorenplein? Uh, loopt alles voorspoedig? Nou, even, ga zo maar door. Ja, um, ja, ik weet niet in hoeverre de luisteraars zijn aangehaakt. want het is natuurlijk een heel lang project geweest. Um, het meest recente wat gebeurd is, en dat is conform planning... is dat we de omgevingsvergunning hebben gekregen op uh, 15 december... Ja, daar hebben we alles op alles gezet om nog uh, vorig jaar die vergunning uh, te krijgen. Ja. Um, de gemeente heeft die vergunning verleend, dat is gepubliceerd. En uh, wij zijn heel druk bezig geweest uh, met het voorbereiden van de bouw. Het zit natuurlijk te maken in een situatie met allemaal prijsstijgingen. Ja. Je gaat zo'n plan nog verder uitwerken met de constructeur, met de installateurs. Uh, er zit een aannemer in het bouwteam. Continu wordt de prijs natuurlijk gecheckt. en. Uh, uh, nou, dat is allemaal gelukt. Dus, dus er is overeenstemming over de prijs. Uh, alles is allemaal uitgewerkt. Uh, de woningen die zijn allemaal uh, verhuurd, zeg maar, uh, of uh, verkocht. En... Um uh, ja, wij zijn klaar om, om te bouwen. Dus alle woningen zijn allemaal al verkocht of er is al een huurovereenkomst voor getekend? Nou, ik zeg dat even verkeerd. Oh. Uh, er, komt natuurlijk, uh, er is overeenstemming met uh, de nieuwe woningbouwvereniging Prewonen. wonen ja. En als de woningen klaar zijn, uh, dan zorgen zij dat zij klaar zijn met het toewijzen van uh, de huurwoningen. Ja, oh, en, is het Er mijn... zitten dus uh, op de hoek van de hoge weg en de Westenparkstraat 18 uh, sociale huurwoningen. Okay. En uh, pre-wonen die verzocht het toewijzingsbeleid. Uh, maar er is overeenstemming met prewonen, Dus het is zeker dat die sociale huurwoningen er komen. Ja, dat is natuurlijk heel fantastisch en nieuws. dat is allemaal er. verkocht. Ja. Ja. Nou, ja, dat is uh, goed nieuws. Want er, zijn, uh, er is een enorm tekort aan. Uh, met name sociale huurwoningen natuurlijk is het antwoord. Ja, zeker. De, de, ja, sommige uh, huizen die waren als ik het goed zeg, vijftien uh, keer overtekend bij, bij de inschrijving. Dus, dus ja. Ja, dat geeft aan hoe hoog de nood is uh, uh, bij de mensen. En, uh, we hebben een hele brede uh, ja, woningdifferentiatie, een hele brede doelgroep. Dus er, zit, er zitten koopwoningen bij in het hogere segment. Maar er zitten ook woningen bij voor starters en voor ouderen. En voor, dus uh, uh, ja, er zijn vijftig ja, uh, uh, zeg maar, gezinnen. Ja. Die, die, die rijkhalsend uitkijken naar het start van de bouw. Ja, en uh, we hebben het uh, terrein afgegraven zien worden... en weer opnieuw betegeld zien worden. Op het... Ja, er zijn wat voorbereidende werkzaamheden uh, gedaan. Je hebt natuurlijk ook uh, bodemonderzoeken die ja. moeten worden gedaan. Um, maar in principe uh, zijn we klaar om uh, uh, voor de zomer uh, te starten met de bouw. De zomer starten met de bouw. Nou, en dan, ja. dan is natuurlijk meteen de vraag die iedereen uh, op de lippen brandt. Oké, okay, in, in de zomer gaan we bouwen. Dan gaan we natuurlijk niet met een bouwvlakvakantie in de zomer werken, denk ik, in deze tijd? Uh, nou, um, er zit nog één addertje onder het gras. Ah. En um, er is dus vanuit uh, de flat uh, die tegenover die sociale woningbouw komt, ja. is een uh, bezwaar gekomen. Oh. Um, dus, dus dat moet eerst nog worden afgehandeld. Dus, die bouwvergunning die is verleend op 15 december. Ja. Uh, daar is dan een zienswijze op uh, binnengekomen. En uh, die zienswijze die is uh, behandeld uh, door een uh, beroep- en bezwaarcommissie. Uh, dat is inmiddels ook gebeurd en die heeft uitspraak gedaan. En uh, die vergunning die wordt dus gestand gedaan. Dus, het is getoetst. Alles is volgens uh, de regels uh, verlopen. Uh, alleen nu zijn we dus in afwachting uh, of de mensen die uh, die zienswijze hebben ingediend... of die dat om gaan zetten in een bezwaar bij uh, de rechtbank. En uh, ja, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn... voor alle mensen die nu een woningen uh, zitten te wachten. Ja, maar uh, wat is nou is het grote bezwaar dan? Tegen alles de vergunningen zijn er, alles is netjes volgens de regels gegaan... en ja. nu is er toch ergens een bezwaar. Waar, waar, waar zit dat bezwaar dan in? Um, ja, ik kan dat heel moeilijk uh, uitleggen, anders dan... Uh, gewoon een, een, een houding van we zijn gewoon tegen. Want als je gaat kijken naar het bestemmingsplan, hè, wij blijven binnen het bestemmingsplan, dat is eigenlijk al vanaf 2017 het ja. uitgangspunt geweest. Uh, daarom is Bad Zandvoort uiteindelijk ook geselecteerd. Ja. Uh, omdat dit uh, ja, het meest realistische plan is en het meest recht doet daar aan de omgeving in Zandvoort. Um, maar er zijn mensen die zeggen van, ja, uh, we zijn het niet eens met uh, bijvoorbeeld de bouwhoogte. ...en de afstand van het gebouw tot ons gebouw. Ja. Uh, en daar kan ik alleen maar op zeggen... Van ja, uh, ...er is een bestemmingsplan vastgesteld in 2009. Uh, daar is toen ook bezwaar tegen gemaakt. Niet zozeer op die hoek, maar op andere gronden. Uh, in 2012 heeft de Raad van State uiteindelijk... Uh, ...dat bestemmingsplan volledig goedgekeurd. Ja, en dat is dan het uitgangspunt... ...wat je met z'n allen op een democratische manier hebt afgesproken... Ja. En als je het daar niet mee eens bent, ja, dan kan je wel de boel vertragen. Maar uh, je gaat natuurlijk nooit winnen. En uh, het kost alleen heel veel tijd. En dat is natuurlijk doodzonde voor de mensen die op uh, die woningen zitten te wachten. Maar zoals ik al zei, je zit natuurlijk ook in een periode met uh, enorme kostenstijgingen en onzekerheid. Ja. Uh, dus, dus het is nog wel even een dingetje. Als je nu uh, de boel zeg maar, een jaar zal gaan vertragen, of een half jaar... Uh, ja, dan moet je weer opnieuw om tafel... Uh, met de aannemer. En dat zijn natuurlijk hele uh, moeilijke processen. Dat lijkt me ook, ja. Dat is in ieder geval kostenverhogend. Ja, zeker. Ja. Uh, dus, uh, nou, we blijven natuurlijk altijd in gesprek... Uh, met, met de mensen van uh, de Westerduinflat... en, en, en andere omwonenden. Ja. En we proberen het gewoon uit te leggen... Hè, wat nou uh, de situatie is. Um, maar, maar ja, het, het is heel moeilijk... want we hebben natuurlijk... Uh, zo'n lang traject gehad. In het begin hebben we uh, veel met omwonenden gesproken. Uh, we hebben ook uh, planaanpassingen gedaan. Al zeg maar, voordat die prijsvraagontwerp uh, is, is ingediend. Ja. Om een voorbeeld te geven... Um, we hadden eerst de entree van de parkeergarage... op de hoek van de Oosterparkstraat en de Westerparkstraat gelegd. Maar daar zijn de mensen van... ja, maar dat trekt extra verkeer in die kleine straat... Uh, kan je dat niet uh, verplaatsen? Dus we hebben dat nu verplaatst uh, richting uh, Torbekkenstraat Rotonde. Ja. Dat hebben we al helemaal in het begin gedaan. Uh, dus dan denk je, van, nou dan heb je die belangen van de omwonenden goed uh, behartigd. Uh, zijn blij voor hun input. Dat het plan verbeterd. Maar ja, nu, nu is er eigenlijk weer een, een, een nieuwe groep bewoners. en zijn mensen die ook pas zijn komen wonen in die flat. En die zeggen van ja, maar het, het straatje wordt uh, te smal. En het is een gevaarlijke situatie in de Westenparkstraat. Ja, op, op die manier eh, krijg je toch een soort eh, rupjes nooit genoeg eh, gedrag. En daar kan je natuurlijk niet aan voldoen. Wij moeten natuurlijk ook een haalbaar plan maken. En, eh, we gaan uit van het bestemmingsplan en van het grondvlak. De beroemde banaan, ja, die is ooit vastgesteld. Maar nou, voor ons is dat natuurlijk als architect een kader, een uitgangspunt eh, waarbinnen je blijft. Um, en uh, ja, dus je het nu weer met andere omwonenden aan tafel en die, die dachten dan, uh, want dat had de makelaar verteld, dat daar uh, kleine vissershuisjes uh, zouden komen. Um, ja, dan denk ik ook van ja, als mensen niet goed opletten, uh, niet goed hun huiswerk doen, dan wordt het wel heel moeilijk om op basis van argumenten uh, tot elkaar te komen. Dus, dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dit gaat lopen. Ja. Ja, ja, maar dit, ze hebben natuurlijk ook gewoon met feiten te maken. Dus ik hoop dat, uh, uh, dat mensen inzien dat als alles volgens de wettelijke regels en dingen bepaald is, dat je hoogheid kan vertragen. Uh, ja, maar dat, je daar nee, maar dat is echt de situatie. Er kan hoogheid ja. worden vertraagd. Ja, en dat gaat ten koste van een, een hoop uh, andere belangen. Ja. Dus dan hoop je eigenlijk dat mensen gewoon inzien... dat dat vertragen nutteloos is. Ja, en dat je nee, daar is uh, het team van Bad de druk mee bezig. Om, uh, maar kijk, het is natuurlijk niet alleen... Uh, de start van de bouw, wat van belang is... maar je gaat uh, in een uh, centrumlocatie... ga je natuurlijk uh, een bouwplan neerzetten... en dan moet je goed met elkaar blijven communiceren... om, om, om overlast uh, zoveel mogelijk te beperken. En ja. uh, dat heeft te maken met, met uh, bouwvergier... Maar ook met, bijvoorbeeld met, met, met vuil wat, wat wegwaait. En, en als het stormt, of er een keer een hek omgaat. Weet je, je bent toch elkaar voordeeld in zo'n situatie. Ja. En dat werkt alleen maar goed. Als je uh, ja, een goede communicatie hebt. En uh, elkaar over en weer een beetje helpt en een beetje inschikt. En niet als je je hak in het zand zet. Dan wordt het moeilijk. Ja, we moeten een beetje samenwerken met elkaar. Hè? We proberen een ja, met Denk elkaar iets moois van te maken. Ik, kijk Ik begrijp uh, voor alle duidelijkheid. Hè? Ik ja. begrijp heel goed. Als je altijd vrij uitzicht hebt gehad over het plein. Uh, hoewel je dan over een parkeerplaats heen kijkt, maar uh, je uitzicht gaat veranderen. Er komt uh, ja. uh, een gebouw voor je neus. Uh, dat is even wennen. En uh, nou, dat is uh, niet voor iedereen is dat leuk. Maar ja, het, het zijn wel uh, zaken die, die al bekend waren. Ja. Uh, dat heb je met een bestemmingsplan, dan weet je wat er kan worden gebouwd. Dus, dus dan ligt het niet aan het gebouw wat er komt. Nee, er is alleen maar iemand die gebruik maakt uh, van uh, de regels zoals die zijn vastgesteld om daar iets neer te zetten. En dan moet je kijken naar het algemeen belang. En ja. dat is natuurlijk uh, 50 uh, appartementen waar ontzettend behoefte aan is op dit moment. Dat zonder meer. En het is ja. ook gewoon een kwestie van... als je, als je in een gemeenschap woont... Uh, ik kan een voorbeeld voor mezelf nemen. Misschien dat die uh, mensen luisteren. Ik woon op het Raadhuisplein. En uh, daar is een uh, aantal jaren geleden... Is er een prachtige pand opgeleverd aan het Raadhuisplein... waar beneden Noble Tree zit en daarboven twee appartementen. Ja, dat hebben we ook ontworpen. Kijk, ja, dat, ja. mijn complimenten daarvoor. Ja. Alleen toen ik daar kwam wonen, uh, was daar niets. Was behalve daar de muur en de ijsbaan stond voor de deur. Ja. En ik had geen vitrage, want ik had nooit iemand die uh, uh, uh, mij aankeek... Maar als ik nu s ochtends mijn column voor de krant aan het schrijven ben... dan staat de overbuurman een sigaretje te roken op een balkon ja. wat er eerst niet was... en we staren elkaar aan. en Dat is op een gegeven moment heel ongemakkelijk. Dan kan je natuurlijk zeggen, ik ga bezwaren maken tegen alles. Dan denk ik, ja, er moeten ook huizen komen. Uh, dit is allemaal volgens de regels. Dus ik heb gewoon vitrage aangeschaft. En uh, als ik de overbuurman niet wil zien uh, staren als ik een column voor de krant schrijf... dan doe ik mijn vitrage gewoon dicht. Ja, ja. Nee, maar dat is een goed voorbeeld. Dat was ja. natuurlijk ook heel veel commotie. Ook in verband dat met de ijsbaan. Ja. En, en, dat is eigenlijk precies waar het om gaat. Het is een belangenafweging. Um, ja, het kan niet altijd 100% naar je zin zijn. Als je, als je naast iemand woont. Of in een dorp woont met mensen. Ja. En, uh, maar het zit ook heel veel... Um, misschien krijg je wel weer hele leuke buren. En uiteindelijk, dat zie je op het Raad klein ook... het gaat erom. Um, ja, met een technische term noemen we dat... het repareren van het stedelijk weefsel. Je wil zo'n gat, zo'n parkeerplaats of, of zo'n blinde muur op Draadhuisplein... daar wil je zorgen dat er iets moois voor terugkomt... wat recht doet aan de stedenbekundige situatie... en ook architectonisch een geheel vormt. Ja. Dus vandaar dat wij met AG architect altijd inzetten... in zo'n situatie op die badplaatsarchitectuur. Het moet zo'n wat mooier maken. En uh, het geheel van, van zo'n gevelwand... Daar moet je plezier van krijgen als je, als je langs gaat met mooie details en, en, en materialen en kleuren die passen hier uh, in Zandvoort. Ja, en dat is voor ons uh, het doel, uh, dat we het mooier achterlaten dan dat we het aantreffen. Ja, nou dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, maar het ook heel belangrijk vind ik is dat je in een, in een gemeenschap leeft die klein is. Dat je uh, enigszins verdraagzaam met elkaar omgaat. Ja. En dat je dus ook een beetje begrip hebt dat ja, we hebben de ruimte niet. Dus we moeten hier nu eenmaal in deze ruimte uh, zorgen dat we alle voorzieningen hebben. Van wonen tot winkels voor alle bewoners die hier zijn en die hier willen wonen. En dan moet je een beetje geven en nemen in de ruimte die je hebt. Ja, zeker, zeker, ja. Dus ik hoop dat de, de luisteraars, dat, of dat de, de, de mensen die dat betreft... vandaag meeluisteren en denken van... ach, laten we niet al te moeilijk doen dat we de handen in één staan... en er het beste van maken. Ja, nee, dat, is, dat zou gewoon voor iedereen, voor alle partijen... het beste zijn. Nou, uh, zijn er nog andere uh, updates? De, de bouw gaat uh, waarschijnlijk uh, beginnen als alles mee zit. Ja. Uh, het plan is in orde, juridisch is alles klaar. Eigenlijk zijn we gewoon klaar om de schoppen de grond te zetten. Ja, nee, echt uh, letterlijk voor de zomer kan uh, de eerste schop uh, de grond in. Want alle vergunningen die zijn binnen. Uh, dus, dus, en, en daar is alles nog steeds helemaal op uh, ingesteld. Hè. Dus we hopen ja. dat we met uh, de bezwaarmakers eruit komen. Dat je niet een, uh, ja, een, een zinloze gang naar de, rechtszaak, uh, naar, de, naar de rechter gaat krijgen. Want dat kost je alleen maar tijd en geld. Ja. En dan kunnen we gaan bouwen. Voor alle duidelijkheid, hè, we hebben het nu al door het plein. En uh, onze collega's die bezig zijn met de toren, die hebben de 13 e april een informatieavond uh, over zeg maar, de stand van zaken rondom uh, de Watertoren. De Watertoren zelf ja. en het uh, aanpallende pand. Vila Villa Maris, ja, ja. klopt. Ja. Nou, dus daar kunnen mensen die uh, belangstelling hebben of betrokken zijn de 13 e april nog naartoe? Ja, het staat ook in de Zandvoortse krant, zag ik uh, een advertentie daarvan ja. staan. Dus, dus dat kan iedereen terugvinden. Perfect. Bedankt voor uh, deze update. Heel veel succes. Ja. En uh, we horen het graag als het uh, uh, duidelijk is dat de eerste schop de grond niet mag. We gaan uh, hopelijk uh, voor de zomer nog naar het glas opheffen samen. Heel gezellig. Bedankt. Oké. Okay. Succes. Fijn, Fijn weekend.